Heidi van Tijn met het NOS-journaal. In de EU is geen eenstemmigheid over de ontvangst van Russische deserteurs. Er zijn grote verschillen in opvatting tussen Europese lidstaten. Staatssecretaris Van der Burg zegt dat Russische mannen... die niet willen vechten en in Nederland aankloppen... zeker niet worden teruggestuurd. Want dan weten we in ieder geval dat ze daar zullen worden vervolgd, zei hij. Of ze ook asiel krijgen, wordt per geval bekeken. Die lijn volgt Duitsland ook, maar bijvoorbeeld Estland, Letland en Litouwen laten Russische mannen geen asiel aanvragen en ook Polen lijkt daar weinig voor te voelen. NEP dating sites slaan nog steeds persoonsgegevens op zonder toestemming van hun klanten. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma Pointer. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Opgeslagen worden bijvoorbeeld de medische geschiedenis, gegevens over seksuele voorkeuren, psychische gesteldheid en religie van klanten en ook naaktfoto's. NEP dating sites profiteren van klanten doordat die voor ieder bericht betalen. Pointer onderzocht of de gedragsregels voor de chatplatforms die de autoriteit... Consumentenmarkt in 2020 heeft opgesteld worden nageleefd.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 Er staat file op de N516, Zaandam-Oostzaan. Tussen de aansluiting met de N203 en die met de A8 is de verdraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 en wat deed hij daar? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Was hij uh, bij uh, Random? Ja, en, maar in ieder geval Tim Coronel die gaat ook proberen te stoppen met roken. Dus uh, het is trouwens, ontzettend. Het is gewoon een sportman dat hij rookt. Dat kan ik maar eigenlijk met nee, een... nee, mijn niet bij. Dat hoort helemaal niet. Nee, dat kan toch niet? Nee. Maar goed, dus, um, het zij zo. Stopt over nou uh, een mooie zaak, toch? Ja, zeker, ja, zeker ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus, dus uh, dan gaan straks de uh, rendel bellen. Pak is uh, 9 euro volgens mij inmiddels uh, van uh, oh, sigaretten. Oh ja, zo, ongelooflijk, oh, echt uh, niet normaal. Het gaat steeds joh. verder omhoog. Ja, nee. niet normaal, ja, maar ja. Ja. Nicki Minaj is hier een hele nieuwe single, ja super freaky girl en uh, uiteraard uh, ja, van, uh, van uh, Rick, Rick James, hè? Gejat zo'n beetje, wel oh, lekker, hoor. Hey yeah. girl.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 en zo werd de oude van Rick James weer eens gebruikt in een nieuwe plaat: de super freaky girl, joh, de Nicki Minaj. ZFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou, kort over vier, en dat betekent dat we live gaan naar uh, Beverwijk. Want uh, daar zit Rendel Lawson, en dan uh, hebben we het uiteraard over de Pit Reports. Rendel, die had uh, van de week iemand daar in uh, Beverwijk, Benno? Ja, we gaan eens uh, even <hij> vragen, ben Rendel. Hele goeiemiddag. Goedemiddag, Benno. Goedemiddag. Ja, op uh, je uh, Facebookpagina uh, pagina Autopassion Beverwijk uh, heb je een hele leuke foto met allemaal uh, modelautootjes, en er staat boven een Tommy in de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 Ja, Tommy. Maar Tommy was er zelf niet, hoor. Maar we hebben allemaal nieuwe modellen van hem binnen gekregen. Dus uh, vandaar. Oké. Okay. Hey, Tom, Tom heb ik afgelopen weekend op as eventjes lekker mee zitten babbelen. Oké. Okay. En uh, ja, die, kwam bij, die kwam bij mijn raceauto. Die vroeg wie mee mocht rijden. Nou, uh, ik wil iedereen naast me hebben, maar Tom niet. Dus dat wel een korte discussie. <laughs> en, <laughs> Even een korte discussie. En, en waarom wil je Tom niet naast je hebben? <laughs> uh, weet je hoe gek die is? <laughs> nou, nee, dat dat, dat, dat Tim het in Dakar met hem uit kan halen, vind ik wel heel knap. Maar ja, ja. Uh, er zijn heel veel mensen die mogen naast me zitten in de raceauto, maar Tom niet. <laughs> De discussie wordt heel kort. Ja, Rendel, ben je trouwens al een beetje bijgekomen van vorige week? Ja, ik moet zeggen, Classic Capri Prix Asse was een fantastisch weekend. Uh, uh, gewoon, uh, jammer, ja, met gewoon die, die mix van motor, motoren en auto's was natuurlijk helemaal super. We hebben prachtige wedstrijden gezien. Het was alleen, ja, die jongens, drie dagen gewoon bakken uit de hemel. Dat, dat is voor mij Ja, jammer. dat doet nooit goed. Ja, nee. Dat is gewoon jammer. Dat verdient dat evenement absoluut niet. Ja, en ikzelf ben ik. Uh, heb ik ben talenten gemerkt dat ik het niet heb. Dus ik ben er vol afgegaan met Malpien. Oh. Maar ja, dat gaan we ook wel weer repareren. Veel schade. Ja, nou ja. Ik ga hem maar niet. Ik, ik laat het zo zeggen. Hij staat in de hoek, ik wil het even niet zien. Oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> laten we daar op houden. ophouden. Ja, dan gaan we gauw terug naar Top Coronel. Want uh, even naar die foto die je geplaatst hebt van zijn ja. modelauto's. Het, uh, nou ja, uh, wat voor klasse rijdt hij eigenlijk?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 Ja, ik heb daar toch wel een klein beetje moeite mee. Een ja, beetje... Een beetje wel. Be uh, uiteindelijk wel. Kijk, je niet echt over... professioneel, laten we het zo zeggen. Nee, nee niet echt helemaal. Uh, dat, dat, dat ben ik ook met je eens, weet je. Ik heb wel zoiets van Olaf... Uh, maar als ik heel moet zeggen... Ik vind Olaf de laatste tijd vrij uh, gefrustreerd overkomen op tv. Uh, dat ik wel eens denk van... Ja. Ja, ja, op een of andere manier heb ik met Olaf zoiets van... Nee, ik, ik ken Olaf ook uit andere tijden. En ik ken hem ook nog uh, van veel langer geleden. En de laatste tijd heb ik het gevoel... Jij zit niet lekker in je vel. Dat wordt tijd dat je gewoon weer... Echt zo gewoon eigen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 Graag uh, naar Monza zou ik hem heel graag in de top 10 willen zien. Oké, okay, helemaal wat goed. Als die dan kan. Ja, nou ja, dat, uh, we gaan het meemaken, Rendel. Ja. Dank je wel voor je bijdrage voor deze week. Een uh, heel fijn weekend verder. Ja, gaat helemaal goed komen hier. Oké, okay. okay. ja, mooi weekend. Hey. Doei. <laughs> tot volgende week. Dat was inderdaad uh, Rendel uh, live vanuit uh, Beverwijk. Altijd gezellig, Rendel. Jazeker. Uh, in zeker. de uitzending. Ja. En uh, tot volgende week, Rendel. Hij staat nog onder de knop, dus hij hoort het nog.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 There won't be somebody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 you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 die bij ons aangekomen. En dat resulteerde in een uh, schitterend schot van, uh, van de hemel Lagerberg uh, tegen Palen. En zelfs met een uh, afgekeurd doelpunt van ons. En oh. Hoewel AVC de win mee heeft, proberen ze het wel, maar het gaat niet echt lukken. Nee, was het, uh, wat voor uh, doelpunt uh, was het dan? Uh, waar, waarvoor was hij afgekeurd? Uh, buitenspel. Oh, oké. Okay. Yes. Dus, nou ja, de tweede helft. Ja, eigenlijk... geen, ja geen wissels. Ja. En, uh... Geen wissels bij ons. Uh, Veel aan middenveldvoetbal. Het EVC dat even zeker probeert het wel. Het zijn natuurlijk iets stellen. die, die willen uh, strijden voor de winst. Maar hun, hun eerste offensief, uh, na de rust, die is er uh, kop ingedrukt. En momenteel zijn wij weer aan het beter dan. Dus, nou ja, we, hoe lang uh, zijn we nu aan het spelen in de tweede helft? Dit is de 67e minuut op dit moment. 67e minuut, oké. Okay, nou, dan komen we vlak voor het einde van het uh, programma nog een keer bij je terug, uh, Jan. Ik wacht het dan. Oké, okay, nou mocht er in de tussentijd wat ge gebeuren op ik wacht, het veld. Ik laat het buiten. Heel graag, heel graag. Tot zometeen, uh, Jan. Dankjewel ja, ja. voor dit moment. Live vanuit Dijntjesveld. nog steeds 1-0. En we zijn druk in de tweede helft van de wedstrijd. Kom op, kom op. Wake up in the morning and I ask myself It's life worth living should I blast myself?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 And that's how it's supposed to be I can never take the brother if he's close to me I let it go back to when we played as kids for 10 Change, that's the way it is Come on, come on That's just the way it is Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah oh,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 Just the way, it is. Yeah, the way it is, things will never be the same. that's yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, it's just the way it is. Yeah. Oh, yeah, oh, yeah. We gotta make a yeah. change.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 Just the way it is. Will never be the same. Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 hoor je bij ons, bij CFM... ...hoor je het programma uh, Toebak Leeft. Toebak Leeft voor uh, Goedemorgen Sanfoort...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 Van uh, geboren is even kijken. 8 juli van 2022. En deze beestjes die uh, zoeken een nieuw huis. Um, ze hebben alweer de nodige ellende achter de rug gezien. Of, of op veel verschillende plekken zijn ze geweest. In die korte tijd dat ze leven. En dat is natuurlijk nooit goed voor een beestje. Ze, ze zijn dus daarom ook niet super goed gesocialiseerd. Zoals dat wordt gezegd.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 Van Alle hadden eigen area's. Voor Sprot, voor Haring, voor Begonia Zelfs in fabrieken klonk van overal Toch weer een liedje door de grote bouw Heel Varsum drie stond nog niet Op elke stijg klonken die van Paul Jeruzalem. van machines doet Klonk in de confectie een mooi meisjeskoel Droomend van de prins van weet ik veel Die je zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel Hilfarsum drie bestond nog niet Maar ieder had zijn eigen stem op elke stein klonk een Van Pallia's Jeruzalem. Hilversum 3 stond nog niet. Maar ieder zijn eigen stem. En het mooie op uh, de hoes van deze verzamelaar waar ik uh, dit van draai, uh, Herman van Veen. En Hilversum 3 staat zijn oude buisradio En laat het nou net... Uh, de buizenradio's zijn die ik ook nog uh, in mijn woonkamer heb staan, uh, Benno. Ja. ja, wat gaaf. Dus uh, dat, is, uh, dat is heel gaaf. En dat ja. doet het ook nog gewoon. Af en toe luister ik naar uh, uh, radio Decibel en zo. De tegenwoordige zenders. Gewoon op een buisradio. Ja, dat is wel ja, een mooie ja. ervaring. Ja, yes. Nou, we hebben collega Ger uh, Lammens uh, aan de telefoon. Goedemiddag, ja. Ger, welkom. Hallo, ik heb ook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 Ja, echt normaal. Beetje lang haar, niet teur. En ik had zo'n leren uh, halsriempje om met zo'n bandenbom teken op mijn borst. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, en ja, ja. een eigen gemaakt wit t-shirt, wat je in alle felle kleuren dan verfde. met een, uh, een draad eromheen. En het werd dan een soort uh, psychedelisch vest. En ik had een affiche aan de muur van Tje Kivara, de verzetstrijder. Dat was zo'n oh ja. affiche wat in, in miljoenen huiskamers hing. Ja, ik was dus wel een beetje een hippie. Ja, ja. Ger, de hip. Hippie. Ja. ja. ja geweldig, geweldig, Ja, ik. Nou, ik heb de hoesten van die single die jij morgen gaat draaien voor, voor me. Althans.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 Ja, er zijn weer heel veel hippies uh, zandvoort daar uh, binnengekomen, jou. Ja. Dus, uh... ja.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 naar het Duitsersveld, naar Jan van der Leden, want uh, Jan volgens mij uh, heb jij uh, goed nieuws uh, voor ons uh, te brengen op de radio Nou, ik heb uh, geen goed nieuws ja. er is uh, uiteraard gescoord bij een nul mooie call van, um, van Milan uit de voorstelling, van uh, je heb Zelf in één keer op zijn voet en hij keihard in de, in de linker uh, benedenhoek. ook wordt dat.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 Er is goed gespeeld, al had het volgens mij, en dat had hij met Bruto over, had wel wat scherper gekund. En dat is nu een voorzitter uh, van, van Koen en die wordt door Vitalie net overgegeven. Maar ik denk dat ze allemaal al scherper hadden geweest, hadden we naar hoofd uitgeven. Mooi, nou we hebben nog heel even te spelen, Hoe lang nog uh, denk je? Het is tijd, het is tijd. Het is tijd nu, oké. Okay zit in de reserve, reserve, reserve Mooi, nou dan gaan we met een uh, mooie winst uh, blijven we thuis. <laughs> we gaan naar huis met een mooie winst. <laughs> nou ja, ja. ja 2-0 in uh, de eerste wedstrijd. Zo kan je lekker de competitie beginnen, toch? Tuurlijk, je ja. zou beginnen als anders. Zeker. Ja. En uh, wie hebben we volgende week, uh, zeg maar, die we het grazen moeten nemen? <laughs> <laughs> nou, ik weet het niet. Ik ben er ook niet volgende week trouwens. Oh, oh. Dus We zullen iets moeten regelen voor... Uh...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 Baal ik dat ik het iets Woorden vaker... dus zojuist van uh, Jan van der Leyden. Mooi begin van de competitie voor uh, SV Zonfoort. Een mooie winst bij de thuiswedstrijd van vandaag tegen EFC. Het werd 2 tegen 0. Zodanig entertainment for you. En niet zomaar een entertainment for you, want een uh, special heb je. Goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. Hallo. Hallo. Hallo Zijn we weer? Ja, ja, ja mooi. Ja, ja.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 Corden is het helemaal als dat, hè? Met ja, iedereen. Ja. ja, Ja, bestelletjes. Ja, ja, Corden. Uh, ja, goed. Nou, Fred, heel veel plezier. Ja, Gewoon meteen. Dankjewel. Wordt weer een leuke uitzending. Entertainment voor jou.